Heb jij hem wel eens gedroomd? En ook dat ik hem haalde... en ook dat ik hem bestuurde. Dat was dan zeker toen je bezig was met dat Pim Social? Nee, niet met zoiets kinderachters als het symposium. De extra trein... voor bezoekers... van het symposium... staat gereed op... voor wij. Meneer Koning, kunt u straks even bij me komen... als u uitgekoffied bent? Gaat u zitten...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 Je moet alleen oppassen dat je niet meteen achter elk gevoel aanloopt, ah, in dit geval kan het geen kwaad. Doe maar. Ik denk dat het heel goed is zelfs. Hij droomde, droomde dat hij haar kamer binnen ging. Ze stond in het halfdonker voor de bedstee, waarvan de gordijnen opzij waren gedaan, en, en keek naar hem. hem. Hij deed een de paar stappen naar haar toe en, en omhelsde haar.